PSD-leider en beoogd premier Passus Quellu zal nu proberen een coalitie te vormen met een kleinere conservatieve partij. Ook de nieuwe regering zal zwaar moeten bezuinigen in ruil voor de miljardensteun van de EU en het IMF. Twee massale pro-democratie betogingen gisteren in de Marokkaanse steden Rabat en Casablanca zijn zonder geweld verlopen. De politie hield zich in tegenstelling tot eerdere keren afzijdig.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 en die verantwoordelijk wordt gehouden voor de corruptie op het eiland. Onder andere de directeur van de Centrale Bank wordt beschuldigd van fraude. De langste man uit de Nederlandse geschiedenis krijgt een eigen standbeeld. Donderdag wordt in Rotterdam het beeld van Richardus Reinhout onthuld... die in de volksmond de reus van Rotterdam werd genoemd. Reinhout was 2,37 meter. beeld op ware grootte moet de herinnering aan de legendarische reus levend houden... Richardus Reinhout werd niet oud. Hij stierf in 1959 op 36-jarige leeftijd. Hij woog 230 kilo en had schoenmaat 62. Het weer veel bewolking, vooral vanmiddag buien met kans op onweer. Temperatuur ligt tussen de 16 graden op de Wadden... en 25 graden in het Zuidoosten. AWB Verkeersinformatie. Er staat nog 50 kilometer file. De dagelijkse files worden snel korter. De meeste files staan nog in het zuiden van het land... Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Meersen en Knopend-Europaplein staat 5 kilometer file. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanochtend een ongeluk gebeurd... bij Breda-Noord. De weg is daar weer vrij. Maar er staan nog wel files op de A59 Sierikzee richting Den Bosch... voor Knopend-Hooipolder 7 kilometer. En op de A59 van Os naar Sierikzee voor Knopend-Zonzeel 4 kilometer.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 Worldticketcenter.nl. Verkozen het tot beste vliegtickets van Nederland. Worldticketcenter.nl. Blackberry van Tele 2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. Het NOS Radio 1 Journaal. het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ze wilden wel, maar nu niet meer. De militaire vakbonden hebben geen zin meer... in een gesprek met minister Hille van Defensie. En dat heeft inderdaad met de bezuinigingen te maken. Hoort u zo meer over? Eerst naar New York. En dus naar Dominique Strauss-Kahn. Die mag dan een Europeaan zijn. Voormalig directeur van het IMF, die vastzit in New York... zal zich op zijn Amerikaans verdedigen.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 Uiteraard hoort u meer over die voorgeleiding van Dominique Schauskaan... op Radio 1 van onze correspondent Wessel de Jong. Dan nog eventjes naar Portugal. De Portugezen zijn naar de stembus gegaan en hebben gekozen. Ze hebben gekozen voor een nieuwe politieke vertegenwoordiging. Dat waren de woorden van demotionair premier Socrates gisteravond laat. O povo ging as urnas, o povo falou. O povo fez as suas escolhas políticas para a próxima legislatura. Ik wil isso dus met respect democratie, ganhou gewonnen estas eleições. Ik begroet met democratisch respect de PSD, zegt Socrates. En dan heeft hij het over de centrumrechtse partij... die de verkiezingen gisteren heeft gewonnen ten koste van de partij van Socrates. Correspondent op Zoutberg, op. Ja. Zo, Socrates toont zich een sportief verliezer, hè? Ja, nou, het was, je moet niet anders zeggen. Het was een briljant afscheid dat Socrates gisteravond neerzette. Als je er zo naar keek, een beetje op een afstandje... niet helemaal volgde wat hij zei... dan leek hij wel de winnaar van die verkiezingen gisteravond. Want het was met een grote grijns op zijn gezicht. Erkende hij zijn nederlaag. Uh, gaf daarna aan dat hij, dat hij ook he echt helemaal terugtreedt. Hè? Hij zegt, ik treed terug ook uit de partij. Ik ga mijn tijd uh, besteden aan mijn gezin. Maar hij was ook ruiterlijk, kan je zeggen... Want maar hij erkende ook dat hij zelf de afgelopen jaren fouten heeft gemaakt. Hij zei: Ik heb ook fouten gemaakt, dat geef ik toe. Nou, ja. Nu is de beurt aan een ander. En die ander, Centrechtse PSD, wat kunnen we van die partij verwachten? Nou, ja, wat we kunnen verwachten is dat ze afspraken moeten gaan uitvoeren... die nu al op tafel liggen. We weten het allemaal, hè? 78 miljard euro. Zo'n hele wolk geld hangt er op dit moment boven het land uit het noodfonds. Maar ja, ruil daarvoor moet ja, aan alle kanten bezuinigd worden. En dat betekent dat de komende twee jaar... op een of andere manier 30 miljard uh, moet worden weggesneden uit de Portugese economie. Die Portugese economie die gaat ook krimpen de komende twee jaar. Nou, dat moet die PSD... ...allemaal op zijn nek gaan nemen. Misschien verklaart dat ook wel de grijns van Socrates. Want hij hoeft dat niet meer te doen. Ja, ja? ja. ja dat is een aparte manier om er naar te kijken. De beoogt premier Pedro Passos uh, Coelho, moet ik zeggen. Coelho, ik? Want, Coelho. ja, ik Coelho. heb er ook even op gehoofd, ja. wat is dat <laughs> voor? Wat is dat voor man? Ja, nee, hij, hij, hij wordt gezien als een, als een onervaren uh, man. Uh, nog geen grote ervaring zeg maar, in, in het grote landsbestuur. Uh, hij, maar dat is nu wel, wel wat hij op de schouders krijgt. Wel een man die heel veel mensen nu op vertrouwen. En uh, er speelt nog iets anders mee om dan weer even terug te komen op die Socrates... Want hij stond daar met die, met, die, met die grijns op zijn gezicht gisteravond. Maar Portugezen zijn hem toch ook een beetje uh, zijn gaan zien als een, als een soort charlatan. Kunnen we die Socrates nu wel vertrouwen? En dat verklaart ook wel die buiging naar deze andere partij, naar deze andere man toe. De Portugezen hebben nu zoiets, laat jij het nu maar doen. Ook al heb je dan niet zo heel veel bestuurlijke ervaring. We vertrouwen je ja, dat nu toe. Ja. Voorzichtige blik in de toekomst. Rob. Ja. Wanneer is Portugal uit de problemen? Ja, en Boer trouwens Strauss kan hè, net hiervoor, en, en voordat het allemaal misliep met hem in de VS, sprak hij ook daarover. Hè. Diep gewordelde structurele problemen, die ervoor hebben gezorgd dat Portugal al tien jaar de laagste groei van de eurozone heeft, moeten worden aangepakt. Dat nou, gaat nu gebeuren. Twee jaar worden zwaar aan alle kanten wordt gesneden. Maar ja, dan zien de economen toch wat licht aan het eind van de tunnel... en zeggen rond 2013 gaat het allemaal wat beter worden. Nou, is wel te hopen voor de Portugezen. Dankjewel. Correspondent Rob Soutberg heeft de verkiezingen in Portugal gevolgd. Meer over trouwens ook op onze website nos.nl. Het gaat ook uh, over al het nieuws, voor al het nieuws over de EHEC bacterie. Um, u heeft vanochtend Marcel, mijn collega, gehoord vanuit Hamburg. Daar zijn we nog steeds um, met Joris van de Kerkhoff samen. Um, jullie hebben al heel wat gedaan vanochtend. Bekanten bekijken. Jullie zijn naar een biologische winkel geweest. Wat gaan we nu doen? Een kind weggebracht naar school, een jarig o, kind met 50 ja. muffins. Uh, Marcel had ze bijna zelf gemaakt, maar ieder van een paar opgegeten. Uh, een paar. <laughs> Eén, en, <laughs> Eén. En we staan nu uh, in de buurt van, uh, van de supermarkt Lidl, uh, waar Nederlandse tomaten te koop zijn voor 53 cent per kilo, een komkommer voor 23 cent per kilo. En u mevrouw, ja, hebt ze allebei en een tomaat en een komkommer. Ja. Ze hebben beides gekocht, Nederlandse tomaten en gurken. Ja. Ja. Warum nicht? Sind, nicht? sind Sie nicht ängstlich dafür? Nein. Nein? Nein. Es soll doch von der Sprosse kommen. Ja, <lacht> <lacht> das kommt doch kommt von der Taukei. Eine Taugee habt ihr nicht gekocht. Nein, Sie kaufen keine Sprossen. Nein, <lacht> im Moment nicht. Nee. Sonst, sonst auch nicht, sonst oder? Auch. Sonst auch nicht. Nee. Nee. Und was macht Sie mit den Gurken? Gut waschen? Waschen und schälen. Schälen auch? Schälen auch ja. Wie okay. ja. immer? Wie immer, ja. Das mache ich immer. Aber ja. kein Bedenken dabei? Nein? Nee. Nein. Ah, ja. dann, was was halten Sie von all dieser Aufregung? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Sie sind ein bisschen zu schnell mit Ihren Verurteilungen, auch mit Spanien und alles. Ja. Zuerst dann mussten Sie richtig suchen und untersuchen. Nachher können Sie was sagen. Aber ich finde, da waren Sie alle zu. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen zu schnell, eine Aufwindung verursacht. Ein bisschen undeutsch? Ja, ein bisschen undeutsch, oder? Ein bisschen? Ein bisschen undeutsch, nicht so deutsch. Ich ist das, die deutsche Art ist anders, oder? Quasi nicht. Ihr Verurteil war sie auch nicht. Aber diese Mal sind sie ein bisschen zu schnell gegangen, ich finde. <lacht> zu schnell, da kommt es auch. Okay. Danke wel. Ja, vielen Dank. Wir wissen, was Sie essen heute Abend? Salat? Mittag. <lacht> middag, ja, middag. dan wensen we goed appetit. dank je. aan. Dank je. dat is wel um, het bijzonder waar je naar op zoek gaat naar een verhaal van dat iedereen allemaal het, het heel spannend vindt en denkt van oh maar kan, maar kan het niet eten, uh, het is gevaarlijk. Wat we nu tegenkomen, nee. is eigenlijk alleen het verhaal van je buren die uh, twee weken lang blikgroenten eten. Nou, en alle verjaardagsgasten zaterdag, dat zijn jonge mensen. Of tenminste, onze leeftijdscategorie of iets jonger. Dus dat zijn dertigers, veertigers, uh, die toch echt zeiden... Uh, nee, we eten het niet. We kopen het niet. We kopen geen verse dingen. En je hoort het ook wel bij de mevrouw van de bio-winkel natuurlijk. Hè? Ze, ze, haar handel, ze zegt de bio... Klanten zijn trouw en die geloven het wel. Die vertrouwen ook op de kwaliteit. Ze zeggen: we hebben nog nooit zoveel pompoenen verkocht. Terwijl dat seizoen is allang voorbij. Maar mensen hebben dan toch het idee dat dat wel veilig is. Ja, en dan komen ze uit Argentinië. Ja, daar was ze niet blij mee dat ze dat moest vertellen. Maar ze heeft zelf in de koelcel niks meer liggen. Dus nu komen ze uit Argentinië. Ja. En koolrabies, of wat zei ze? Ja, koolrabies. Hè? Die eten ze dan wel. Dat wordt dan toch meer vertrouwd. Ja. Dus het leeft wel hoor. Dat... De vraag die we net stelden, of dat het onduits is. Heb jij dat gevoel dat er zo snel gereageerd is? Dat er zo snel, snel gewezen is naar Spanje? Een beetje ook naar Nederland? Ja, dat ze, dat ze niet zo uh, grondig te werk zijn gegaan dat ze het zeker wisten. Dat is vind ik onduits, ja. Dat, zeker. Dat die angst die er is, vind ik niet onduits. Ze zijn snel, uh, of het wordt in het algemeen, je kunt het nooit algemeen maken. Nee, nee, ja, je hoort doe maar. wel veel dat mensen bang zijn voor ziektes, epidemieën. Snel naar de apotheek. Je hebt het ook wel gezien, op iedere straathoek is hier een, een apotheker. Snel medicijnen halen en zich uh, ergens voor willen beschermen. Dat, dat vind ik wel redelijk duits. Maar dat ze niet in eerste instantie met, met de, goede, de goede bron zijn gekomen, vind ik opmerkelijk. Ja. Het is ook een soort huisapotheek, hè? Daar, uh, wat ze daar aan het ja. zitten zijn... Uh... 10 voor half tien aan het bier, ja, het kan. Zie je ook wel hier af en toe ja. wat meer als bij ons, ja. <laughs> en het is hier, bier is hier goedkoper. Zeker bij die winkel waar we net vandaan kwamen. Ja. Als de tomaten en de komkommers al, de kom al zo kom goed komen. Komkommers trouwens ook, en 29 cent voor een komkommer. Er lagen er al niet veel, maar ze geven ze ook nog bijna gratis weg. Ja, het zou idioot zijn om komkommers uit Nederland dan weer terug mee te nemen naar, naar Nederland. Uh, jij zit morgenochtend gewoon weer... Naast Lara. Joehoe. <laughs> Gelukkig. <racht> Fijn. <racht> Goed zo. Nou, dan... Nou, en dan uh, tot vrijdag en dan het weekend weer hier terug. Hè? Want uh, Lara, er zijn, uh, bij de Biologische Winkel zijn in het weekend wel weer is in het weekend wel weer toogé te koop. Oké. Okay. Nou, dat is een geruststellende gedachte. Ja mits, mits het, oh, ja, mits het echt aan het toogé okay ligt, hè? dan weten we het nog niet zeker. Maar dat horen we dan wel. Ja, ah, ja, nou, ja. Ach, niks is zeker. Nee, zo is dat, Joris. Dankjewel en Marcel, tot morgen. Goeie reis. Tot morgen, naar later, Lara. Nederland. Oh. Nou, waarschijnlijk kan hij wel doorrijden. Uh, horen we zo van Edwin Gerrits hoe het is op de weg. Militaire vakbonden die willen niet meer met minister Hille praten over bezuinigingen. Ze hebben het idee dat praten niets meer helpt. Straks praten we met ACOM-voorzitter Jan Kleijan. Edwin, hoe is het op de weg? Nou, ik denk wel dat ze het kunnen doorrijden. De spitsfiles de lossen vrij snel op. Er staat in totaal nog 30 kilometer. De meeste staan in het zuiden van het land, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Verknopt het Europaplein 4 kilometer. En op de A59 van Sierikzee naar Den Bos is het nog druk tussen de Heide en het Hooipolder. Daar staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. 10 minuten voor half tien is het. Ondanks de regen van het afgelopen weekend... blijft de droogte situatie in het zuiden in Limburg nijpend. Reden is het extreem warme voorjaar. De op één na droogste van deze eeuw trouwens. Als het zo droog blijft, sluit Rijkswaterstaat de toevoer van het Maaswater naar de bekken af. Uh, dat houdt de scheepvaart op gang. Maar voor de boeren heeft dat tot gevolg dat het nog moeilijker wordt... om de gewassen op de akkers te beregenen. Het kabbelende water ligt in een stuw in Evertsoord. Dat ligt bij Sevenum. En er ligt nog heel wat water in de beek. En dat wordt bewust zo gedaan door het waterschap... om toch een beetje de akkers van een beetje vocht te voorzien in deze droge tijden. Naast me Jan Klassens, hij is van het waterschap. Heb ik dat een beetje goed samengevat zo? Uh, niet helemaal. <laughs> Vertel eens, hoe zit het dan? Nou, het water wat we hier in de beek vasthouden... dat doen we enerzijds natuurlijk, zoals ik al zei, ook voor de akkers zoveel mogelijk van water te voorzien, maar anderzijds natuurlijk ook voor het instand houden van een stukje ecologie in die beking. want uh, ja, dat is vandaag de dag ook wel belangrijk. Ja. Want het is een heel droog voorjaar. Ja, dit is echt extreem droog, want op dit moment uh, kan ik rustig zeggen, de, de periode van het jaar waar we nu in zitten en zo droog, dat hebben we in de laatste honderd jaar niet meegemaakt, zo droog als het nu op dit moment is. Ja, welke maatregelen heeft u, als, heeft u als waterschap moeten nemen? Wij hebben ja, verschillende maatregelen genomen. Eh, onder andere hebben we recent een uh, maatregel moeten nemen. Dat is uh, het verbieden van oppompen van water uit oppervlaktewater voor de beregening van de gewassen. Simpelweg vanwege het feit dat anders hier en daar de sloten droog dreigen te vallen. En dat kan niet. Dat mag niet. Dus, uh, maar gelukkig hebben we als uh, agrariërs voldoende mogelijkheden om uh, de gewassen toch te beregenen. Maar dat doen we dan met grondwater. Een andere maatregel is het uh, hoogzetten van de stuwen. Ja, uh, het hoogzetten van de stuwen, dat doen we natuurlijk uh, ja, altijd. Maar we hebben nu uh, nog een aparte maatregel genomen. En dat is daar waar het kan, hebben we de stu stuurtjes nog uh, een tandje extra verhoogd. Om toch zoveel mogelijk water in dat gebied vast te houden. Ja, dus een recordhoogte hier dan? Dit is echt een recordhoogte, ja, op dit moment, ja. De Rijkswaterstaat die zegt ook, van, ja, er komt echt een watertekort. We moeten straks nog veel zuiniger zijn met water. Mogelijk is er straks minder water, bijvoorbeeld voor de landbouw, uh, beschikbaar. Um, ik verwacht dat niet direct, omdat we dus, uh, zoals ik net al zei, toch voldoende bodemvoorraad water hebben voor de berekening van de gewassen. Maar desalniettemin kan het wel zo zijn dat we dus uh, als waterschap onze oppervlaktewatersystemen niet meer kunnen voeden met water uit de Maas. Simpelweg vanwege het feit dat er dan op enig moment de doorvoer van de rivier dusdanig klein is. Dat Rijkswaterstaat gedwongen is om de pompen van onze wateraanvoersystemen stil te zetten... Sim, en om daardoor de scheepvaart nog in de benen te kunnen houden. Ja, de scheepvaart gaat boven de landbouw? Die gaat boven de landbouw, ja. ja wat gaat er nog meer boven de landbouw? Nou, eh, industrie ze gaat ook boven de landbouw. Bijvoorbeeld, eh, denk aan koelwater voor de koeltorens van de, van de energiecentrales. Onder andere de industrie. Jan Klaas was dat van het waterschap Peel in Maasverlei Was in gesprek met uh, Robert Janssen van L1. Of en wanneer de toevoer van de Maas naar de Beker wordt afgesloten. Dat is uh, nog niet bekend. Voetbalclubs met eigen racewagens. Organisatie van de Superleague Formula dacht drie jaar geleden... het gat in de markt gevonden te hebben. Nou, dat pakte anders uit. Het publiek eh, snapte het niet en bleef massaal weg. Nu, in het vierde seizoen, wordt langzaam maar zeker zelfs afscheid genomen van het voetbal. En kiest de Super League voor landenteams. En dus reed Jelmer Buurman dit weekend in Assen niet alleen voor PSV, maar ook voor Oranje. Het is, het is jammer eigenlijk dat het zo op het laatste moment aangekondigd wordt. Want daardoor...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 Maar dat gaat hij vandaag natuurlijk niet herhalen. Het gaat om de show en uh, hoe je het uiteindelijk aankleedt is, uh, is ook belangrijk voor de fans. En ik denk dat het duidelijker is als de landenteam zijn. Eh, dat je dus uh, de nationale trots achter je krijgt. Uh, we hebben dat toen een tijd gezien dat ik voor Team Nederland wel eens raced in ANGP. Uh, en uh, als je daar dan een race won, ook al was ik heel ver van huis, ik zat in Nieuw-Zeeland geloof ik. Toen ik die won, de, kreeg ik uh, de telegraaf, uh, alle kranten, uh, noem maar op, uh, televisie.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 bijdrage van Louis Dekker vanuit Assen. De Grand Prix van Assen trok gisteren trouwens slechts 21.000 bezoekers. Het is zes minuten voor half tien. Ik heb u nog beloofd om over de bezuinigingen bij Defensie te praten. Wat gaan we nu doen? Militaire vakbonden gaan morgen niet met minister Hille van Defensie praten... over het sociaal beleid bij het leger. Het heeft geen enkel nut, zeggen de bonden... omdat de minister nog altijd geen voorstellen heeft gedaan voor een nieuw CAO. En er ook nog niet duidelijk is hoe de zware reorganisatie... voor het personeel gaat uitpakken. Ik heb nu contact met uh, voorzitter Jan Kleijan van de Militaire Vakbond Acom. Meneer Kleijan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het dan afwachten tot de minister iets van zich laat horen? Ja, wij hebben vorig jaar uh, november het overleg opgeschort. Uh, onder andere over de arbeidsvoorwaarden en uh, het feit dat wij zeiden... dat er moet een nieuw sociaal beleidskader komen. Uh, vanaf november tot... Uh, de manifestatie op 26 mei hebben we niets gehoord. En toen, als donderslag bij Eldere Hemel, kon we de Hillen aan dat hij 7 juni met ons ging overleggen. En toen hebben wij gezegd, ja prima, maar overleggen is alleen zinvol als je ook weet waar je over moet praten. En, en roepen dat er bezuinigd wordt en dat er een reorganisatie moet komen, en is voor ons niks nieuws. Dus we willen gewoon concrete voorstellen voordat we aan tafel komen. En waar moet ik dan aan denken? Want het is toch duidelijk, dan moeten mensen weg. Ja, maar het sociaal beleidskader loopt af en hij wil een nieuw sociaal beleidskader. En hij heeft vorig jaar gezegd dat hij dat aanzienlijk wil verzoberen. Dus ik wil eerst wel eens zien welke gedachten dat hij daarover ja. heeft, voordat ik aan tafel ga zitten. En een sociaal beleidskader, waar hebben we het dan over? Nou, dat, dat, dat, dat zijn maatregelen die uh, Defensie wil gaan treffen op het moment dat mensen overtollig worden en daadwerkelijk ontslagen worden bij Defensie. En dan ja. gaat het over uh, begeleiden van werk naar werk, studiefaciliteiten, uh, eventueel een sociaal vangnet voor die mensen die gewoon niet herplaatsbaar zijn, dat soort dingen. Ja. Ik ja. wil gewoon concreet weten waar, wat, waar hij aan denkt. Maar, um, daar heeft hij misschien wel ideeën over, maar dat, dat kost geld, dus daar moet dat je het ook met de Tweede Kamer over hebben en dat gesprek is vandaag. Nou ja, uh, dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar uh, ik heb eigenlijk op dat punt niks met de Tweede Kamer te maken. Volgens mij is een sociaal beleidskader iets wat speelt tussen sociale partners. Dus tussen de werkgever en de vertegenwoordigers nou ja, van maar ja, de werknemers. Als die werkgever het ministerie is, dan uh, zal het ministerie zich via de regering toch ook moeten verantwoorden bij de Tweede Kamer. Nou ja, dan geeft, hij onze, dan geeft hij na het overleg met de Kamer maar aan welke ruimte dat hij heeft en welke voorstellen dat hij heeft. Ja, dus dan bent u, dat wou ik maar zeggen, misschien toch iets te vroeg met het uh, ja, niet in gesprek wil, gaan met de minister. Ja, maar het, het is niet zo. Dat hij vandaag overleg heeft en ik morgen vroeg om tien uur aan tafel zit... en dan moet horen wat hij denkt, uh, mm -hmm. dan stelt hij het maar een week uit. En dan, uh, dan zet hij maar op papier waar hij aan denkt. En dan, denk ik dat wij, dan kunnen wij er ook over nadenken. Want anders word je daar geconfronteerd met opvattingen van hem... waar je dan voor de vijfde weg op moet reageren. Dat heb ik ja. in Ekeland, zeker in, in deze delicate kwestie. Ja, dat klinkt wat bozer, meneer Kleijan. Hoe komt dat? Nee, nou ja, wij zitten vanaf november vorig jaar te wachten... op voorstellen van hem en het is gewoon al die maanden muis stil geweest... En nu dan vandaag nota overleggen, ja, dan maak je natuurlijk goede sier als je daar kunt roepen. Ik ga morgen met de bonden overleggen. Maar, u wilt ze ook niet laten gebruiken op die manier, meneer Kleren? Nee, politieke spelletjes, daar ben ik een beetje warst van. Ik nee. speel ze misschien wel eens ooit, maar niet op deze manier <laughs> en over de rug van uh, 12.000 mensen. Nee. En wat zou u willen? Wat, wat verwacht u van de minister? Want u heeft daar vast zelf ook wel ideeën over nou, hoe dat ik... sociaal uh, beleidskader eruit moet zien. Nou ja, ik, ik vind dat hij, uh, zeker nu het gaat over zulke grote aantallen die gedwongen... 6.000 in totaal, hè? 6.000 gedwongen, ontslagen, 12.000 functies. Dan vind ik dat hij met de sociaal beleidsschade moet komen en niet op vooraf moet gaan roepen dat je het gaat versoberen. Want dat houdt in dat de mogelijkheden voor de mensen gewoon beperkt worden als dat ze op dit moment zijn. En dat is voor ons onacceptabel, dus... Mm. Hij zal toch moeten zien ruimte te krijgen. En in ieder geval, ik vind dat mensen die uh, na, na 13, 14 uitzendingen of 34 jaar ter dienst... die zet je niet als een zakvel naar langs de kant van de weg. Nee, ja, maar, maar is, is het, is het wel realistisch? Want denkt u dat de minister ze allemaal kan begeleiden naar ander werk? Dat is misschien wel heel lastig. Nou ja, eh, Kamerleden zijn heel optimistisch. Die hebben het altijd over een aantrekkende werkgelegenheid. En hmm. die, zijn, die zien allerlei mogelijkheden nog voor mensen van 3, 54 jaar. Maar als je kijkt naar de dagelijkse gang van zaken, dan constateer je dat het bijna ondoenlijk is om iemand van boven de 50 aan een andere baan te helpen. Dus, wat moet er dan met die mensen gebeuren? Passoenlijk sociaal vangnet. Die mensen die mogen niet, omdat ze na 36 jaar aan de kant worden gegooid. Eh, uh, in, in, in financiële problemen of andersoortige problemen komen. Het, het schrijven moet gewoon zijn van werk naar werk en dan maar maandwerk. En als dat niet lukt, dan maar uh, op de een of andere manier toch doorbetalen, begrijp ik? Een sociaal vangnet. Ik bedoel, uh, je kunt mensen niet zeggen, u heeft 36 jaar gewerkt, het spijt me, de portemonnee is leeg, zoek het maar uit. Nou, uh, wij wachten rustig af vandaag uh, dat gesprek met de Tweede Kamer. En dan misschien weer daarna een gesprek met u, meneer Kleijan? Uh, nou ja, dat kan. Als hij dan zegt van ik denk aan, aan, aan dat soort zaken... dan kunnen wij erover nadenken en dan gaan we uiteraard op de uitnodiging in. En dan horen we weer van u. Voorzitter Jan Kleijan van de vakbond Akom. Dank u wel. u wel. Zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor deze ochtend. Uiteraard in de loop van de dag meer bijvoorbeeld over de voorgeleiding... van Dominique Schaus-Kaan op Radio 1. En ook meer van de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goeiemorgen. Dag, Lara. Goeiemorgen. KPN, TomTom, TNO, Siemens en andere bedrijven... gaan samen de files in de Randstad en Brabant te lijf met nieuwe technologie. En daar geloven ze zo in dat ze zelfs garantie geven op het plan. En u hoorde het al in het nieuws net. De vereniging Eigen Huis gaat foto's en filmpjes van inbrekers... op hun website zetten over hoe ze dat gaan aanpakken... en of dat eigenlijk wel mag ga ik straks naar tiende praten. En de Britse geheime dienst MI6 heeft een site van Al-Qaeda gehackt. Ze hebben een nieuw wapen in de strijd tegen terreur. En dat is... Hmm. Humor. Oh, dear. <laughs> <laughs> straks Goedemorgen in Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Naast mij Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja inderdaad, de vereniging Eigen Huis gaat foto's en filmpjes op internet zetten van inbrekers. Het aantal woninginbraken is namelijk gestegen van 73.000 naar 80.000 vorig jaar. En de maat is vol, zegt de vereniging Eigen Huis. Vandaar die website. Iedereen met beeldmateriaal van inbrekers kan het vanaf woensdag publiceren op de website veiligwonencheck.nl. Meer hierover zometeen bij Sven Kokkelman. Portugal krijgt waarschijnlijk een rechtse regering... na de grote verkiezingsoverwinning van de centrumrechtse PSD. De partij kreeg 39 van de stemmen... waar de socialistische partij van premier Socrates bleef steken op 28 Socrates, die zes jaar aan de macht was... heeft meteen zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Op Curaçao hebben ruim duizend mensen meegelopen... in een demonstratie tegen corruptie. Ook premier Schotten liep mee. Veel demonstranten droegen borden met leuzen... tegen de grootste oppositiepartij, de PAR... die wordt verantwoordelijk gehouden voor veel vriendjespolitiek. En de langste man uit de Nederlandse geschiedenis krijgt een eigen standbeeld. Het is Rigardus Reinhout uit Rotterdam. Donderdag wordt in Rotterdam een bronzen beeld onthuld van Reinhout, die in de volksmond de reus van Rotterdam werd genoemd. Hij was 2,37 meter en had schoenmaat 62. En Stierf in 1959 was toen slechts 36 jaar. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ADB-verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor het Europaplein 3 kilometer... De A28 zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 3. De A50 arnhem Os voor knopend Ewijk 2. De A58 Tilburg-Breda voor Geelze 4 kilometer. En op de A59 Zonzeel richting Den Bos, voor knopend Hoijpolder 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Van Kokkelman. Het bedrijfsleven gaat gezamenlijk de fides te lijf. De Britse geheime dienst, MI6, leert al Qaeda cakejes bakken. De vereniging Eigen Huis zet inbrekers te kijken... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 2.30 over half 10. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in de haven van Deventer. De waterstand in de Nederlandse rivier is historisch laag op dit moment. Maar is het nou goed... Of slecht nieuws voor de schippers. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Over vier jaar, dames en heren, zijn de files in de Randstad en Brabant... geslonken tot maximaal drie kilometer. Belooft een consortium van bedrijven met onder meer TomTom, TNO, Siemens en KPN. Het kabinet moet dan nog wel even één miljard investeren in de plannen. André Oldenburger van dat consortium. Nederland Innovatief heet dat. Uh, althans, Nederland Innovatief onderweg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er precies van plan? Nou, dit plan gaat vooral om het beter informeren van de automobilisten. We hebben in het land vrij veel in verkeers verkeersinformatie, maar als je dat nog veel beter gaat koppelen. dan zou je mensen ook van tevoren al kunnen aangeven of er morgen wel of geen file ontstaat. Dus door mensen beter voorspelde informatie te geven. hoeft iedereen niet elke dag aan te sluiten in de file. Dat is in feite het hele simpele verhaal. Ja. Beter informeren andere alternatieven, maar ook thuiswerken en op een andere manier je werk gaan doen. Dus je gaat een website bouwen? Nou, er gaat een website gebouwd worden, maar ook bedrijven gaan meedoen. Ook een bedrijf gaat een eigen website bouwen. Mensen kunnen thuis veel betere faciliteiten krijgen, maar vooral het beter kunnen volgen van alle auto's die over de weg gaan en waar nog echt de ruimte op de weg is, want daar gaat het uiteindelijk om. Die ruimte waar nog echt dus plaats op de weg is, dat gaan we overbrengen aan de automobilisten, waardoor je een veel betere route kunt krijgen en waardoor je ook als het kan, de overstap naar het openbaar vervoer kunt maken waar het nodig is. Ja, maar mensen moeten toch gewoon van A naar B, namelijk A. naar hun werk, meestal 's ochtends? Ja, de meeste mensen gaan naar hun werk, maar heel veel mensen kunnen ook op een andere manier naar hun werk gaan. Die kunnen gaan tegenwerken. die opties zijn er absoluut ook. Ja, gebeurt dat? Dat gebeurt, maar dat, we hebben eens dus onderzocht. Er is toch veel meer ruimte om te gaan tegenwerken. maar er is ook nog vrij veel ruimte op het wegennet. En, door dus, en dat is vrij veel onwetendheid bij mensen, mensen gaan 's ochtends in een auto en stappen eigenlijk zo de file in. En die hadden ook een half uurtje eerder kunnen vertrekken. En er was er nog vrij veel ruimte wel op het wegennet. Ja. Nou, dat is dus vrij echt onbekend. Mensen ja. hebben toch een bepaald, bepaald gewoontegedrag. En dat gewoontegedrag, daar wil ik dus iets aan doen. Door voorafval, echt een dag van tevoren aan te geven... wat dus de consequentie van hun keuze is... als ja. we het inderdaad om half acht zouden gaan vertrekken. Dus u gaat niet opnieuw asfalt leggen, u ah. gaat de mensen informeren? Nou, wij gaan inderdaad vooral informeren. Ik wil er niet zeggen dat asfalt... Aanleggen dat het niet nodig is. Zeker zijn er genoeg knelpunten die ook aangepakt moeten worden. Maar het informeren leidt tot zeker heel veel effect. En wij denken dat het zoveel effect geeft dat we inderdaad durven te zeggen dat je over vier jaar tot maximaal al drie kilometer files hebt. Ja. Incidenten uitgesloten natuurlijk, maar dat kunnen we echt realiseren. Ja. Waarom hebt u daar een miljard van Den Haag van nodig? Nou, Ik zeg alleen even dat het voor ons heel belangrijk is om dus te registreren waar echt de files staan. En op een gegeven moment moet je kunnen gaan voorspellen. Dat betekent dat heel veel systemen gekoppeld moeten gaan worden. Ik ga niet in de technologie ga ik niet even niet op in. Maar u zult kunnen begrijpen dat als wij dat inzicht hebben in de ruimte op het wegennet, dat als je die informatie helemaal te pakken hebt, dat je dan ook heel makkelijk kunt doorgeven aan mensen waar dus nog wel plekken zijn. En ja. vooral het verzamelen en het koppelen en het afstemmen van informatie. Ja, dat is gewoon nog een kostbare grap. En ja. daar wil we ook graag de hulp van de overheid in hebben. Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, uh, dat is ten bate van het bedrijfsleven zelf. Want uh, dan komen de mensen op tijd op hun werk, rijden de vrachtwagens op tijd... waardoor ze hun lading op tijd kunnen afleveren. Uh, Daar moet u dan misschien zelf ook een bijdrage gaan leveren. Nou, dat is ook een terechte opmerking, dat zien we ook zo. Dus we hebben gezegd, we gaan er zelf ook investeren. We hebben niet uh, de houding van, laat de overheid maar komen. Sterker nog, we hebben juist de arm ineen ineengeslagen... door te zeggen, wij als Nederlands bedrijfsleven kunnen dus zelf... Ook een stap zetten. We gaan ook investeren. Maar volledig investeren en uitsluitend door de overheid, dat is net een stapje te ver. Ook omdat het bedrijf of zo de overheid zelf ook systemen boven de weg heeft hangen. Dat kent u ongetwijfeld op de portalen. Het gaat ook juist om die informatie die de overheid geeft aan de weggebruiker. Die ook heel goed kunnen koppelen met de navigatiesystemen en alles wat straks op internet komt. Ja. Dat je straks niet ja, verschillende informatiebronnen aan de mobilist gaat aanbieden. Maar iedereen met een navigatiesysteem heeft nu al een soort van voorspelling. Die krijgt nu al door. De, je hebt zes minuten of twaalf minuten vertraging als je ergens naartoe gaat, want er staat zoveel kilometer aan file. Wilt u een andere route? Moet u die nemen? Ja, dat is uh, een hele goede beginnen. Dat is ook geweldig dat het nu al zo gaat. Maar in de toekomst gaan we daar echt een ding aan gaan koppelen. door inderdaad de mogelijkheid te bieden om de overstap richting openbaar vervoer mogelijk te maken. Je zou een parkeerplek kunnen reserveren op een PNR-trein. Dus eigenlijk. Het gebeurt toch veel allemaal? ...gemak aan de mensen bieden. Maar dat nou, het aantal mensen dat er nu gebruik van maakt... ...is nog relatief beperkt. Natuurlijk is er, gelukkig zijn er gelukkig altijd koplopers die ermee bezig zijn. Ja. Maar uiteindelijk wil je effect gaan bereiken... ...dan heb je gewoon massa nodig. Ja. Dat is nu de stap van, zeg maar even van het individu... ...naar de massa in Nederland. Maar bent u maken. niet zo'n beetje idealistisch ook? Want die, die PNR-terreinen, die zijn er, daar parkeert geen hond... ...omdat ze namelijk niet in de regen nog naar een busje toe willen... ...dat ze vervolgens bij het bedrijf aflevert... ...en dat vervolgens niet meer te vinden is als ze moeten overwerken. Nou, gelukkig. Wel mensen. Uh, nou, het gebruik kan absoluut beter. En dat is precies wat we gezegd We willen veel met comfort gaan aanbieden. Van tevoren al mensen informeren dat er een plek vrij is. Ja. Ook al de mogelijkheid bieden dat ze meteen de overstap op het openbaar vervoer kunnen krijgen. Ja. Dus eigenlijk het informeren, reserveren en betalen moet in feite een fluitje van een cent gaan worden. Ja. En daar zit heel veel toch. Het heeft ook met, met gedrag van mensen te maken. Mm. Mensen hebben toch vaak een soort van gewoontegedrag. En als je daar dus met heel veel comfort. Iets bieden, denken wij dat we echt die omslag kunnen realiseren. Goed, en u hebt er zoveel vertrouwen in dat u zelf zegt. wij geven er garantie op. Met andere woorden, als het allemaal niet werkt, betaalt u de rekening? Nou, garantie in de zin dat als het allemaal wel gaat werken, dat we ook die aantallen kunnen halen. Dat we dus inderdaad tot die drie kilometer file. Werken. Nee, maar als ik een auto koop met garantie, dan dient die garantie ervoor niet dat hij blijft rijden, maar vooral dat die, dat de garage betaalt als, die, als er iets stuk gaat. Nou, hier heb je ook garantie in de resultaten die we gaan boeken. En wij hebben het over de resultaten die we dus denken te gaan halen. Ja. En wij weten nu met alle modellen die we hebben toegepast en alle technieken die er zijn, ja. dat we inderdaad het verkeer zo kunnen gaan regelen dat ja. we kunnen garanderen dat de files niet langer gaan worden dan 3 km per uur, wat ik al zei, of 3 km. Nou, okay, maar maar u, u zegt nu, ja. ik garandeer dat het werkt, maar in uw persbericht staat, omdat de industrie volledig overtuigd is van de mogelijkheden van deze maatregelen, is zij bereid garantie op het resultaat te geven. Ja. Het resultaat van de kilometersvielers, nogmaals. Ja. En wat, nou, maar garantie gaan, geven, dat wil ook zeggen. Wij staan garant voor, voor de mogelijkheid dat het niet lukt. Ja, we gaan dus juist garanderen dat het wel gaat lukken, voor alle duidelijkheid. Ja, maar garantie geven op betekent dat je een vangnet hebt voor als er iets misgaat. Het vangnet, in die zin is er dat er voldoende ruimte nogmaals op het wegennet is. Veel belangrijker is bij ons om aan te geven dat dus bedrijfsleden nu echt met elkaar samen gaan werken. Ja. Dat we nu... Het vermogen hebben om de techniek op elkaar af te stemmen, ja. om veel betere informatie aan te brengen aan de mobilist. Ja. En dat ook die overstap naar het openbaar vervoer een stuk eenvoudiger kan worden. Dat mensen kunnen reserveren en van tevoren ook kunnen betalen. Ja. En dat geeft zoveel gemak dat we daarom kunnen garanderen dat inderdaad die files ontzettend kunnen worden Ja, Goed, Dan nou ben ik Melanie Schultz van Hagen. Uh, ik bedoel, geef toe dat Metrouw, er enige, ja. uh, enige verbeeldingskracht voor nodig, maar desalniettemin. Uh, en dan luister ik naar uw plan en dan zeg ik, ja, het de plan. U geeft garantie, maar u geeft geen garantie als het misgaat. Waarom zou ik met u in zee gaan? U wilt van mij een miljard. Wat krijg ik terug? Nou, mevrouw Schultz van Hagen wil ook heel graag dat de zorg opgelost. U wil ook heel graag dat het openbaar vervoer beter wordt benut. Die wil ook heel graag dat er wel iemand gaat instappen op die pnr terreinen. Ja. Dus we helpen haar ontzettend. En ook zij is met dat departement bezig om te kijken of met de portalen boven de weg veel meer informatie kan worden gegeven aan de reiziger. Ja. Wij gaan dus nog een stapje verder. Dat kan het bedrijfsleven. Die kan ook op het individuele niveau informatie geven. Kijk, Goed. daar stopt in feite het de overheid. Die ja. heeft de portalen boven de weg gehouden. Ja. Maar... Ook nog om thuis mensen als de wekker in te laten kunnen stellen. Nou, ja. Daar moet je toch meer voor nodig hebben. Goed. En daar wil mevrouw Verhagen hopelijk absoluut wel haar bijdrage aan leveren. U belooft ons over vier jaar, als we uw plannen volgen, staat er nog maar maximaal drie kilometer aan file. Inderdaad. Goed, we weten u te vinden als het, als het misgaat, hè? Ja, ik spreek het <laughs> voor vier jaar. Oké, okay. André <laughs> okay. Oldenburger van het consortium Nederland innovatief onderweg. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het Joegoslavië-tribunaal heeft het proces tegen Radko Mladic... vandaag tot 4 juli, omdat de gedaagde meer tijd nodig heeft... om de 37 pagina's tellende aanklacht te bestuderen. Bestaat deze mogelijkheid voor gewone verdachten in het Nederlandse strafrecht? Ook strafadvocaat Alwin Maarsing heeft het antwoord. Nee, dat bestaat in het Nederlandse strafproces niet. En voor wat betreft het, de voorlopige hechtenis... Uh, is het in Nederland aan strikte regels gebonden... Na de aanhouding moet iemand binnen drie dagen en vijftien uur bij een rechtercommissaris zijn... en die moet binnen die periode ook een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis. En het kan voorkomen dat je een map krijgt met 600 pagina's, een uur voor de voorgeleiding. En dan moet je het uh, diagonaal lezen tot een ware kunst verheffen, maar je krijgt daar geen uitstel voor. De rechtercommissaris kan dan voor een maximale periode van veertien dagen iemand vasthouden... En als de justitie iemand dan nog verder wil vasthouden... Dan moet hij naar de Raadkamer en dan beslissen drie rechters... over een nog langere periode. Dus, het Nederlands Strafproces verschilt van het uh, proces... Uh, voor het Yugoslavia tribunaal in die zin dat er geen uitstel... kan worden verleend voor uh, het bestuderen van de aanklacht. Al dus de strafadvocaat Alwin Maarsing heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Deventer. Laag water bij Thijs Boedens. Aan boord van de Maria Helena. Rotterdam staat erop. En u bent de schipper, hè? Wat is uw naam? Hans Heezakker. Het is lage waterstand. U bent in de eerste havenarm van Deventer. U bent hier uh, uh, onlangs uh, binnengelopen. U komt dus van de IJssel. Onoverzichtelijke rivier, zeggen ze. Hoe is het om daar te varen nu met die laag waterstand? Uh, ja, een beetje opletten. Je moet... Uh... Uh, communiceren met je buren en uh, af en toe eens even afwachten... en voorzichtig zijn, minder laden, minder tonnen laden. Is het nou goed nieuws of slecht nieuws voor u? Goed nieuws. De, de, de overcapaciteit die er is in de vaart, die wordt nu een beetje gemaskeerd. De, de bevrachters zijn op zoek naar schepen... en dat is voor ons een gunstige marktpositie. Dat ja, betekent dus dat er meer schepen ingezet moeten worden... om ja, meer lading te vervoeren? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat nu zeggen ze ook dat, dat uh, op de rivieren... Uh, dat het nu veel drukker is geworden. A, omdat er meer schepen worden ingezet... maar ook de pleziervaart moet door dunne geulen. Merkt u ook dat het, dat het gevaarlijker wordt? Nou, nee, ja, het ligt allemaal aan... Dat, ja, nee, eigenlijk niet. Ja, het is wel gevaar. Je moet meer opletten. Je kan niet meer... Uh, ja, je moet meer opletten. Je moet alles in de gaten houden... en communiceren met je buren. Dat... Uh, en dan, dat is eigenlijk het enige wat ik... Ja, is het moeilijk om te communiceren met je buren, zoals u het zegt? Nou ja, de, ja nee, dan ga, ga ik nu voor de, camera, voor, voor de, de radio zeggen dat... Uh, de, de, het, is, het zou fijn zijn als iedereen dezelfde taal zou spreken, laat ik dat zeggen. Dat, uh, dat zou heel fijn zijn. Uh, ja, heeft was het ja. wel eerder meegemaakt, dat, dat de waterstand zo laag is? Nou, ik kan me wel herinneren, maar dan vraagt u natuurlijk naar een jaartal... Eigenlijk... Ongeveer. Ja, ik kan me wel herinneren dat het ook eens een keer zo laag was. Ja, dat was de tijden dat mijn kinderen geboren, mijn, mijn dochter geboren was. Zal in 1995 zijn geweest, denk ik of zo. Toen was het ook heel laag, ja. Ja, voor ons is dat gewoon uh, en best wel... Uh, het was fijn om ook eens tegenover een bevrachte de macht te hebben. En, uh... En, uh, en, uh, ja, dat... Nu, nu snijdt u een punt aan. Nu zegt het is voor ons goed nieuws dat de waterstand laag is. Want het betekent dus dat de overcapaciteit ingezet moet worden. En u heeft nu de macht tegenover de bevrachter. Kunt u dat uitleggen? Ja, zo is dat. Er komt een reis op de markt. De bevrachter die, eh, kan kiezen uit tien schepen. En nu kan hij dat niet meer. Dus nu zal hij toch aan mijn voorwaarden ook... Uh, hij zou maar ook veel meer met mijn voorwaarden rekening moeten houden. En hij heeft gewoon tekort aan schepen nu. Dus uh, dan, dan, uh, dan zou je kunnen denken dat, uh, dat, dat, dat het voor ons beter wordt. Ja, we liggen nu in de eerste haven van Deventer. Wat wordt uw volgende vracht? Weet u dat de half bent u aan het onderhandelen? Nee, nee, ik, ben, uh, ik, ik, ik, uh, ik moet eerst nog weten wanneer ik moet lossen. Dat, uh, dat is hier in, uh, bij de Deventer-overslag uh, nog niet helemaal bekend. Wachten. dus, ik ga even naar de havenmeester, de heer Groeneveld. Wat betekent het voor u, die lage waterstand? Nou, meer scheepvaartbewegingen. Omdat de schepen dus minder beladen zijn. Ja, nu ligt de IJssel hier verderop, die ligt, uh, de waterstand is laag. U moet hier in de eerste havenarm, in de verschillende havenarmen... de waterstand op pijl houden. Hoe doet u dat? Dat doet het waterschap uh, Zaland. En die uh, doet dat door middel van uh, het Ankersmitgemaal. Ja, moet, u, moet u nou uh, bijzonder schutten? Moet u, moet u meer gaan malen? Nou, het daar zijn afspraken over gemaakt, dus het, er wordt zo economisch mogelijk geschud. Dat wil zeggen, een schip wat uit de haven gaat, gaat naar beneden toe. Uh, en dan pas komt het schip van buiten naar boven toe, om zo min mogelijk water te verspelen. Ja, dat betekent dus dat, dat, dat er weinig schepen in en uit kunnen? Nou, ja, schepen kunnen er allemaal in en uit, maar wel efficiënt. Dat wil zeggen, van, je maakt gebruik van elke op- en neergang van de sluis, dat er een schep in zit. Ja, heeft u het wel eens eerder meegemaakt? U vroeg net ook al aan de schipper. Hier heeft u het wel eens eerder meegemaakt dat de waterstand zo laag is? Net wat de schipper zegt van een jaar of vier, vijf geleden... toen hebben we ook zo'n extreem lage waterstand gehad. En, ja, toen waren dezelfde situaties aan de orde. Okay, nou, succes. En de schipper ook? Wanneer gaat u ver? Uh, ja, ik nou, wacht er nog eventjes af uh, wat de dok zegt. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks Al-Qaeda gefopt door de Britse geheime dienst MI6. Is nu het goede nieuws. Positief News Network. Hè, hè, nou, nou. De eerste bijeenkomst van de contactgroep voor homo- en biseksuele senioren. in de omgeving van Bennekom krijgt een vervolg. Nou, dan zal er wel genoeg animo zijn, een hele contactgroep in de omgeving van Bennekom. Is er genoeg lef? Kun je ook vragen. Is waar, maar ik vroeg het niet. Ik moet even wat toelichten verder. Ik ben lid van de landelijke werkgroep van Ambo Rozen. En Ambo Rozen werkt samen met COC en nog twee kleinere organisaties. En die hebben een consortium, de Roze 50+. Plus. En er hoort ook bij het welzijn bevorderen. En het welzijn bevorderen, dat is in onze optie... en mogelijkheid door groepen te starten... van mensen, oudere mensen... die uh, het prettig vinden om in met gelijkgestemden... één keer in de maand een paar uur samen te zijn. Wat dan ook maar te doen. Mm -hmm. Die verhalen die kwamen, die waren zo overdonderend dat we zeiden, jongens, maar hier moeten we mee verder gaan. Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe faunabeheerplan... voor damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland. Het plan zou de vermeende overlast van damherten in dit gebied oplossen... door een gedeelte van de damhertpopulatie dood te schieten. Andere oplossingen worden genegeerd. En de Partij van de Dieren is woerend over het besluit. We kijken even naar een campagnefilmpje van de Partij van de Dieren. Huis hier in de buurt, en daar woont een vrouw van 92. en die krijgt het woord lesbisch niet over de lippen. En die zegt tegen mij op een goed moment dat ik dat er op bezoek was. zat ze in die activiteitengroep, dan zegt ze: Die, die, die begeleidster, die, uh, die heeft me gevraagd en die heeft me geïnterviewd. en ik heb alles verteld. Ik zeg: Het is toch niet waar? Heb je alles verteld? <laughs> ja, dan zegt ze alles. En dat schrijft ze nou op, en dat komt in het blad. Ik zeg: Nou. Als dat kan in die plaats, dan zijn ze rijp voor de rauze loper. Dan zijn ze homovriendelijk en dan kunnen ze dat certificaat verdienen, zal ik maar zeggen. Dan zijn ze rijp voor de rauze loper. Toen kwam die vrouw net binnen te zegt ze, nou, kom ze aan. Zeg, zeg het haar. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Nou, wat je net allemaal zei. Nou, ik zeg tegen haar, goh, wat leuk hè, dat ze dat verhaal verteld heeft en dat ze dat durfde, want... Um, ik zei tegen haar dat jullie rijp zijn voor de roze loper enzovoort. En dat ze verteld heeft dat ze lesbisch is. en zegt die vrouw, maar dat heeft ze helemaal niet verteld. <laughs> ik schrik me rot en ik kijk haar aan. En ze glundert. Zij had een manier gevonden om het nou eens een keer te zeggen tegen die vrouw die ze vertrouwde. Maar dat durft ze zelf niet. Nou, en, en nu zegt ze, ik ben er later nog een keer geweest, dan zei ze: ze zei, Ik heb echt het gevoel dat ik thuisgekomen ben. Nou, dat soort reacties krijg je. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Sven Hammond Sol heet de groep. En het nummer heet Hoepla. Over Hoepla gesproken, we gaan naar Londen. Want de Britse geheime dienst MI6 heeft een nieuw wapen gevonden in de strijd tegen terror ter ter ter terror, terrorisme en terreur. Humor. Cyberwar specialisten van de spionagedienst hebben toegegeven dat ze op hun website van Al-Qaeda handleidingen voor het maken van bommen hebben veranderd in recepten voor cupcakes. Lia van Beckhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Klinkt een beetje als de killing joke van Monty Python. Ja. <laughs> wat is er gebeurd? Wie weet waar het zijn oorsprong vindt. Maar inderdaad, uh, die site, een, een Engelstalig online uh, blad... gaf richtlijnen voor hoe je bommen moest maken... en wat de Britten gedaan hebben. Zoals je zei, is dat ze die site onklaar gemaakt hebben... met recepten uh, over cupcakes. Dat zijn van die, die kleine ronde cakejes in, in vetvrije papiertjes. Dus die bomrecepten... want er was inderdaad een, een hoofdstuk geheten hoe je in de keuken... Van je moeder een bom maakt, serieus. Uh, dat recept werd vervangen met een recept over hoe je aan hoe je een cupcake maakt. Ja. Uh, de enige overeenkomst was trouwens dat beide nogal wat suiker behoefden. <lacht> <Goed>. <lacht> Ik neem aan dat die makers van, van die bommen, die, althans, als je een bom wil maken, krijg je het toch meteen door dat je een cakeje aan het maken bent, of niet? Ja, precies. Uh, natuurlijk heeft uh, dat ook niet zo uh, lang geduurd... voordat de makers van die terreursite dat door uh, hadden. Uh, de, de site ging vrij snel daarna dicht. Alles wat je zag als je probeerde erop te komen... was dat er problemen waren met de inhoud. Maar, maar na twee weken... Ik <lacht> kan nee, <wat> zeggen, ja. <lacht> <lacht> maar uh, na twee weken was het uh, bewuste uh, blad in Spar magazine geheten uh, weer open. Er zijn uh, volgens de Britse geheime dienst inmiddels vier andere uitschaven online gepubliceerd uh, zonder recepten voor cakes of andere zoetigheid overigens, en de Britten zeggen: we houden dit in de gaten. Ja, wat voor cakejes waren dat eigenlijk? Um, het waren recepten uh, uit een Amerikaanse show van een Amerikaanse kookster... Uh, geheten Ellen DeGeneres. En het heette Ellen DeGeneres Best Cupcakes of America. Het was allemaal erg romantisch, erg onschuldig. Ik bedoel, de recepten stond er ook bij. Hè? De recepten moesten kinderherinneringen ophalen. Um, ze heette uh, Caramel and Apple Cakes, Rocky Road Cupcakes. Uh, oh ja, en leuke vond ik ook de Mojito Cupcake, gemaakt met witte rum en vanille. Juist. Goed. En dat vervinkt trouwens het oorspronkelijke recept... van die terreursite die liet zien hoe je een pijpbon kon maken. Ja. Met suiker, met lucifers en met een timer. Juist. Was het niet eigenlijk handiger geweest om een paar ingrediënten weg te halen... uit die receptuur voor die bommen, zodat je onschadelijke bommen laat maken? Ja, misschien. Uh, kijk, wat de Britten betreft uh, was er geen betere manier... om die site uh, te neutraliseren uh, he, dan, dan om die onschuldige cake-recepten doorheen te gooien. Ja. De Britse media vonden het ook allemaal erg geestig. Ja. Operation Cupcake heet <laughs> dat natuurlijk nu. <laughs> was dat alleen baldadigheid van de James Bonds van MI6? Of uh, zit er meer achter? Nou, natuurlijk zit er meer achter. Ik bedoel, uh, men maakt zich hier wel degelijk zorgen over uh, aanvallen, over cyberaanvallen uh, op uh, regeringsorganisaties, uh, ministeries en zo. Maar wat ik ook interessant vind, is dat de reden. dit gebeurt allemaal een jaar geleden, maar de reden dat we er pas nu over te horen krijgen is absoluut propagandistisch. Ik bedoel, Londen wil met het bekendmaken van operatie Cupcake... laten weten aan, aan al die extreme uh, groepen... He, wij kunnen op jullie sites komen, wij kunnen berichten weghalen. Ze hebben bijvoorbeeld boodschappen van uh, Osama Bin Laden uh, geschapt. Ja. Uh, wij kunnen jullie saboteren. Juist. Dus dat is, uh, laten we zeggen, de, me de mededeling... en uh, de achterliggende gedachte van MI6 aan het adres van uh, de terroristen. En ook natuurlijk dat ze een beetje denigerend worden behandeld, lijkt me... Want want bommen veranderen in cupcakes. Nou ja. Lia, ja, dankjewel vanuit Londen. Straks dames en heren, de vereniging Eigen Huis zet foto's van inbrekers op internet. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame het nieuws met Dorald Megens. Tot zo. De komkommeroorlog. Duitsers verklaren Nederland de komkommeroorlog. Ja. Ja, het is echt van een mug een olifant maken. En hier denk ik dat je het zicht op de werkelijkheid kwijtraakt. Ja. Nou ja, ik, ik laat hem dus toch even liggen. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Ben je er klaar voor? Ja, het ja, moet wel, hè? Straks van kwart over twaalf tot half twee lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.